Nog geen enkel land heeft het verdrag goedgekeurd. Het Nederlandse kabinet wilde het ACTA-verdrag pas aan de Kamer voorleggen na een Europees oordeel. De kustwacht is op zoek naar een zeiljacht dat wordt vermist op de Noordzee. Het Noorse schip had gisteren moeten aankomen in Denemarken, maar dat is niet gebeurd. Het jacht vertrok vrijdagochtend met drie mensen aan boord uit Zeebrugge. Sindsdien hebben de Noorse autoriteiten geen contact kunnen leggen. Het kustwachtcentrum Den Helder heeft schepen verzocht om op te letten. De kustwacht heeft zelf een vliegtuig ingezet. Bij een oefening in Duitsland is een Nederlandse marinier van 21 omgekomen. Hij zat in de buurt van Nuremberg in een landrover die omsloeg. Hij is nog naar het ziekenhuis overgebracht. Daar werd geconstateerd dat hij was overleden. Een tweede marinier die ook naar het ziekenhuis moest is buiten levensgevaar. De Koninklijke Marichossé onderzoekt de zaak. De familie van de betrokken mariniers is ingelicht.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 met wie sharia voor Holland zal dealen als Nederland een islamitische staat zou worden. Vastgoedmakelaar Harry Mens heeft met het OM een schikking getroffen voor het opmaken van een valse factuur. Mens betaalt een boete van 20.000 euro. Zijn bedrijf, Mens Makelaardij, betaalt een boete van 80.000 euro... en stort 650.000 euro terug naar bouwfondseigenaar Rabo Vastgoed. Bij het klimoponderzoek naar fraude in de vastgoedwereld... bleek dat Mens makelaardij 1,5 miljoen euro in rekening had gebracht... voor werkzaamheden die niet zijn verricht. Mens zegt dat hij onschuldig is. Het dodental na de aardbeving in het noorden van Italië is opgelopen tot 16. Er zijn zes vermisten en 200 gewonden. De slachtoffers vielen in de provincie Modena, waar het epicentrum van de beving was. De aardschok had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter.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 Op een emotionele persconferentie bedankten de ouders de reddingswerkers... voor hun dappere, maar vergeefse hulp. De ouders werden vandaag opgepakt op basis van technisch onderzoek. Over hun motief is nog niets bekend. Een aandeel Facebook is voor het eerst minder waard dan 30 dollar. Op de beurs in New York verloor het aandeel in een handelssessie bijna 10 procent. De waarde is bijna een kwart minder dan de prijs... waarvoor het aandeel anderhalve week geleden naar de beurs ging... Beleggers die speculeren op een daling van het aandeel van Facebook... waren vandaag in de meerderheid. De Burmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi... is voor het eerst sinds 1988 buiten Birma. Ze bezoekt Thailand, waar ze onder meer zal spreken... op een economische conferentie. De afgelopen 24 jaar zat Suu Kyi in de gevangenis... of stond ze onder huisarrest...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 Razano speelt in de tweede ronde tegen de Nederlandse Aranska Rus... die de Amerikaanse Jamie Hampton vandaag uitschakelde. Bij de mannen staat Robin Haase in de tweede ronde. Hij won in drie sets van Ivan Dodig en komt nu uit tegen de witrus Jusni. Het weer op de meeste plaatsen droog, morgen bewolkt... maar ook periode met zon en in het zuiden kans op een bui. Het wordt dan 15 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Lectric verzorgt trainingen en opleidingen die u verder helpen met internet. Vergroot uw kennis bij online marketing, social media en webredactie bij de internetopleider van Nederland. Electric.nl. Uw Peugeot Servicepunt heeft nu een leuke aanbieding. Tweede band, halve prijs. Kijk op Peugeot.nl Stel deze zomer bij Lectric uw eigen opleiding samen en krijg een iPad cadeau. Lectric.nl.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag Vandaag. En de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen. De snelst groeiende categorie daklozen in Europa, las ik in de krant... zijn gescheiden mannen die hun alimentatie niet meer kunnen betalen. Alimentatieswervers. Stelt u zich dat eens voor, zij krijgt het huis en de kinderen en een toelage. En hij krijgt een bezoekregeling en een kartonnen doos. Altijd maar die verhalen over de huwelijksnacht. Na de scheiding wordt je pas echt genaaid. Goedenavond en welkom bij Het Oog. De Syrische ambassadeur is vanaf heden persona non grata in Nederland. Hoe gaat dat eigenlijk als je persona non grata bent? Dat leg ik straks voor aan minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken. De Tweede Kamer heeft Reza Palavi uitgenodigd. Dat is de zoon van de in 1979 uit Iran verdreven Shah. Wat is dat voor een man en wat wil de Tweede Kamer van hem weten? Dat hoort u zo meteen. De ooggetuigen, zo heet de nieuwe Simone van der Vlucht... en die kun je gratis ophalen in de maand van het Spannende Boek. Wat maakt een spannend boek tot een spannend boek? En wat is het perfecte plot? Dat vraag ik haar straks allemaal. Maar eerst het voornaamste nieuws van... Dinsdag 29 mei. Oh, Dio. Oh, Dio. Het opperwezen werd aangeroepen, maar het mocht niet baten. Bij een nieuwe aardbeving in Noord-Italië kwamen 16 mensen om het leven. Negen dagen nadat de grond voor het eerst schudde. Dan spreken seismologen over een aardbevingswerm. Er kan een aantal uren tussen zitten, maar er kunnen ook een aantal dagen tussen zitten. En in dit geval zitten er negen dagen tussen. Premier Monti probeert de ergste nood te ledigen. Hij stelt geld beschikbaar voor wederopbouw. Alles wat je moet doen, wat je doen, in Voorlopig zitten de Italianen angstig te wachten tot de trillingen ophouden. Het gebied ten noorden van Bologna wordt de hele dag getroffen door naschokken. Angst is in Syrië een zeer bekende emotie... en na het bloedbad van vrijdag is die angst, als het al mogelijk was, nog meer toegenomen. De VN heeft inmiddels een blik kunnen werpen op de gebeurtenissen in Hula en concludeert dat er sprake is geweest van executies. to summary Europa en ook de VS hebben de ambassadeurs uitgewezen of persona non grata verklaard. Syrië houdt vol dat het zich gewoon aan het vredesplan van Kofi Annan heeft gehouden. Maar de speciale gezant zelf waagt dat te betwijfelen. Hij heeft daar geen enkele aanwijzing voor. Wat Annan wel weet, is dat het bloedbad een keerpunt is. We are at a tipping point. The Syrian people do not want a future. Their future to be one of bloodshed and division. Wat er vanaf dit keerpunt gaat gebeuren, wist de VN-diplomaat niet te vertellen. De Nederlandse politiek boog zich vandaag over het vijf, pij, vijf partijen, lente, koenders wandelgangen, ja, hoe noem je het eigenlijk, akkoord. En iedereen lijkt het erover eens dat de VVD de hoogste prijs heeft betaald. Bert Geert Wilders voorop. De VVD zou zijn partijkunde naam kunnen omdopen in de Partij voor de Lastenverzwaring. Hardwerkend Nederland, dat elke ochtend achter het stuur zit, moet gaan betalen. VVD-fractieleider Stef Blok deed zijn best om de keuzes van zijn partij te verdedigen. Tot aan de verkiezingen, dat wel. Wij zullen ons hieraan houden totdat er een nieuw kabinet is. Zo'n nieuw kabinet kan dan met mandaat van de kiezer ook andere keuzes maken... En dat was weer koren op de molen van de oppositie, want die riepen al tijden dat het akkoord wel een heel beperkte houdbaarheidsdatum heeft. Dat verbaast me niks, want het is ook geen goed akkoord voor de Nederlandse economie. Dat is precies wat ik van tevoren zei. Ik krijg al alleen wel sneller gelijk eh, dit keer ja. dan ik ja. had gedacht. Overigens had Geert Wilders wel een drukke dag vandaag... want hij moest vanochtend in de rechtbank zijn... om de soevereiniteit van Nederland te waarborgen. Dat deed hij en zijn advocaat Bram Moskovits in een kort geding. Zo willen ze de ratificatie van het Europees Reddingsfonds onderuit halen. Of nee, uitstellen. Normaal gesproken kan ik natuurlijk nooit hier met droge ogen aan u zeggen... het is onrechtmatig van een kabinet, als ik even zo mag praten... dat ze een wetsvoorstel in de Tweede Kamer brengen. Natuurlijk zeg ik dat niet, het zou van de pot gerukt zijn. De landsadvocaat had die boodschap van Moskovits blijkbaar niet begrepen. Hij vroeg zich af waarom de rechtbank ook maar iets zou mogen zeggen... over een politiek proces. Gezien de grondwettelijke verdeling van de bevoegdheden... van de verschillende staatsorganen... kan de rechter niet ingrijpen in die procedure van politieke geslaagd worden. De rechter zelf zat er blijkbaar ook mee in zijn maag. Het bracht hem zo waar van zijn apropos. Aanstaande vrijdag 1 juni om 10 uur krijgt hij de uitspraak. Wordt gedaan op de gebruikelijke wezen... Uh, u kunt dus de fax, of ja, de fax kunt u opvragen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant vanmorgen is vast ingezien door Martijn Nijhuis. Ja, de Europese Commissie adviseert Nederland indringend... om de hypotheekaftrek helemaal af te schaffen, of op zijn minst gedeeltelijk. Staat in een advies dat de commissie morgen bekend maakt, schrijft de Volkskrant. De commissie waarschuwt voor de hoge huizenprijzen in Nederland. Om een totale implosie van de huizenmarkt te voorkomen, zou Nederland stapsgewijs een eind moeten maken aan de gunstige fiscale behandeling van hypotheek. En verder wil de commissie dat huurders een inkomensafhankelijke huur gaan betalen. Dat moet het scheepwonen tegengaan. De Nederlandse eurocommissaris Kroes staat volgens betrokken EU-ambtenaren volledig achter die aanbevelingen voor Nederland. Een waarschuwing van de Telegraaf voor de Oranje supporters die de komende weken naar het EK gaan. Pas op voor Oekraïense hooligans die het vooral gemunt hebben op mensen met een andere huidskleur. Uit een schokkende reportage van de BBC blijkt dat Oekraïense en Poolse hooligans op beestachtige wijze supporters in elkaar slaan. Een uiterst gevaarlijke ultraresse groepering in Oekraïne werft en traint momenteel voetbal van Dalen om buitenlandse supporters te molesteren. Openbaar vervoerbedrijf Connection... stapt weer in het straattaxivervoer, schrijft het Financieel Dagblad. In de taximarkt heerst volgens de krant een moordende concurrentie... maar Connection denkt toch 3% van de markt te kunnen veroveren... dankzij een online taxibestelsysteem. Via internet of de mobiele telefoon... kan vanaf 12 juni overal in Nederland een taxi worden besteld. Het bijzondere is dat Connection van tevoren... een prijsopgave van de rit geeft... De klant betaalt via een eenmalige machtiging of creditcard. Daarbij hanteren we de kortste afstand, zeggen ze bij Connection. Welke route vervolgens gekozen wordt, is aan de taxichauffeur. Het bedrijf verwacht daar veel van, want vooral in Amsterdam... wordt steen en been geklaagd over taxichauffeurs... die via een omweg naar de bestemming rijden om wat meer te kunnen verdienen. In Spits gaat het over de 87 studenten van de hogeschool in Holland... die volgens de inspectie onterecht hun diploma hebben gekregen. De Hogeschool had de studenten een studiehersteltraject aangeboden. Maar daar heeft geen één student gebruik van gemaakt. Studenten vinden dat niet nodig. Hun onterecht gekregen diploma is sowieso geldig, want uitgerekte diploma's kunnen niet worden afgepakt. En als een student meedoet aan het hersteltraject, dan krijgt hij een speciaal getuigschrift. Waarop staat dat hij zijn kennis toch op peil heeft. Ja, en daar zitten die studenten natuurlijk niet op te wachten, want daarmee laten ze zien aan potentiële werkgevers dat ze onterecht zijn afgestudeerd. Voor andere studenten werden masterclasses georganiseerd. Maar ook daar kwamen niet veel mensen op af. Toch is collegevoorzitter Doek de Terpstra trots op alles wat de hogeschool heeft gedaan... om de reputatieschade beperkt te houden. Bij Windesheim gaan ze het net zo doen als bij ons, zegt Terpstra in spits. En De Telegraaf heeft het over de hogere accijns voor moeserende wijnen... die door de krant ook bubbeltaks, strafaccijns en elitetaks worden genoemd. Nou, hoe dan ook, die hogere tax die wordt afgeschaft... is afgesproken in het Vijfpartijenakkoord. akkoord. Sprankelende wijnen worden dus net zo duur of goedkoop als gewone wijnen. Handelaren staan te juichen volgens de krant. En als de klanten straks ook, eh, dat krijgen ze dus ook juichen... want een gewoon flesje champagne is door de maatregel... al snel een paar euro goedkoper. Ja, Dat nieuws is een mooie aanleiding voor wat prachtige telegraafzinnen. Bij de Nederlandse wijnhandelaren knallende champagnekeurken... Want de accijnsverlaging scheelt een slok op een borrel. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I'm a positive. Pata Pata werd gezongen door Mariam Makeba uit Zuid-Afrika. En morgenavond staat zij centraal in een documentaire in het programma Uur van de Wolf. Aan de telefoon nu minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal vanuit Brazilië. Goedenavond. Goedenavond. De Syrische ambassadeur is vanaf heden in Nederland persona non grata. Dit in reactie op het bloedbad wat in Syrië heeft plaatsgevonden. Hoe gaat dat eigenlijk als iemand uh, persona non grata is? Wat, wat gebeurt er dan verder? Dan betekent dat dat hij uh, uh, dus buiten beeld is... in de diplomatieke uh, contacten die je met een ander land hebt. En uh, het is dus uh, zo dat de diplomatieke betrekkingen... daarmee niet uh, ophouden te bestaan. Maar wij geven hiermee een heel duidelijk signaal af dat... Uh, Zeg maar, diplomatieke business as usual uh, niet meer uh, aan de orde. Is. Maar wordt zo'n man ook fysiek het land uitgezet? Moet hij dan binnen zoveel uur het, het, het land verlaten? Of wordt hij door de politie uit zijn, uit zijn ambtswoning meegenomen? Hoe gaat dat? Nou, daar heb ik mij in dit geval niet zo direct mee bezig gehouden, moet ik u heel eerlijk zeggen, vanuit Brazilië. Uh, en dat, dat komt ook doordat uh, en dat is niet om ervan af te maken, dat hij uh, uh, geen uh, uh, uh, locatie in Nederland heeft. Wat dat betreft, hij, is, hij zit dus in Brussel. Huh? En, en hij heeft dus ook Nederland onder zijn bereik zitten. Dus we mogen ervan uitgaan dat de Belgische autoriteiten zich op de een of andere manier van deze man ontdoen. Nou, de Belgische autoriteiten hebben, hebben dus net als wij, we hebben dat ook in goede afstemming gedaan, eenzelfde stap gezet. Dus ook persona non grata. Daarbij speelt wel de complicatie voor België, als je het een complicatie wil noemen, dat hij ook ambassadeur is bij de Europese Unie. En daar heeft België natuurlijk geen greep op. En daar is hij nog geen persona non grata. Ja, daar is hij geen persoon nog gaten. Voor zover, mij dat bericht vanuit, uh, uh, voor zover ik bericht uit Brussel heb gekregen... Uh, geldt dat niet voor de, uh, op, op dat niveau. Dus het ja, maar, zou kunnen maar, dat hij, dat hij nog wel in Brussel blijft? Omdat hij daar nou eenmaal uh, Europese zaken heeft? Dat, dat, dat, zou, dat zou heel goed kunnen. En ik, ik voeg er nog iets aan toe. En dat is dat in het algemeen geldt voor uh, uh, overheidsfunctionarissen... Bijvoorbeeld, uh, dan kun je zelfs gaan tot het niveau van staatshoofden... dat als zij verplichtingen hebben in het kader van bijvoorbeeld een internationale organisatie... die op een bepaalde plek aanwezig is... dat je dan gehouden bent via de, het, het verdrag van Wenen over diplomatieke contacten... om hen wel toegang te uh, verlenen. En, en dat betekent dus bijvoorbeeld voor Nederland... wij hebben bijvoorbeeld organisatie voor de, bescherming tegen, uh, de internationale organisatie voor de bescherming tegen chemische wapens... Nederland zit. En uh, dat is dan ook weer een uitzondering voor wat betreft de manier waarop je met een ander land omgaat. U zei het is vooral duidelijk, uh, of om duidelijk te maken, dat het niet business as usual is. Was het dan tot uh, vorige week zeg maar wel business as usual met Syrië? U, u bent uh, een scherp waarnemer. Uh, ik kan zeggen dat het natuurlijk in één opzicht geen business as usual al was, namelijk dat uh, wij uh, de uh, Nederlandse ambassadeur uh, in Damaskus... eerder al hebben laten terugkomen naar Nederland... Uh, mede om een hard politiek signaal af te geven naar de Syrische autoriteiten. Dus van naar ons naar hen toe was het op dat vlak... Uh, in elk geval ook al uh, business of as usual met een, uh, met een minder wij. En, en nu wordt het een dubbelmin. Mag ik het zo zeggen? Denkt u dat het indruk maakt, dit soort signalen?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 Dat mij nu al anderhalf jaar, ruim anderhalf jaar steeds opvalt. Dat wanneer wij met een groot aantal andere landen gezamenlijk dit soort stappen zetten. Dat dat dan inderdaad echt doorkomt. Ik wens u een goed verblijf in Brazilië, meneer Rosenthal. Dank u wel. Dank u wel. Goedenavond. We gaan naar Sander van Hoorn. Die is op dit moment in Syrië. Die reisde vandaag naar Damascus. Sander, dat reizen naar Damascus, hoe is dat gegaan? Uh, over de weg. Ik woon in Libanon, dus dat is uh, heel prettig. En uh, het krijgen van een visum is het meest ingewikkelde deel. En als je dat dan eenmaal hebt, dan gaat het verder allemaal vrij voorspoedig. Dan zit je in het systeem kennelijk en weet men uh, aan de grens dat je komt en wat je aan materiaal meeneemt. En heb je dan verder nog een paar checkpoints. Maar ja, dat, dat visum, dat, dat is uh, essentieel. En dan kom je in uh, Damascus en dan merk je dat dat daar ja, eh, vers van, van het conflict staat. Dat komt wel steeds dichterbij. Men is ook wel bang eh, dat het conflict uiteindelijk in Damascus komt. Maar daar is het nog niet. Dus daar wordt nog relatief normaal geleefd. Wat heb je allemaal eh, gezien en gehoord... Eh, om, omtrent dat bloedbad van afgelopen vrijdag? Dat is heel beperkt natuurlijk, want uh, ik ben daar niet geweest. Ik uh, ben vanmiddag aangekomen. Uh, wat, wat je wel merkt is dat uh, Syriërs die achter de Syrische president staan, en dat, dat is volgens mij gewoon echt nog een grote groep, en dat is in elk geval bijvoorbeeld de Syrische staatstelevisie waar ik vandaag was, Daar zat ik naar een uitzending te kijken en daar hebben ze het gewoon heel duidelijk over terroristen. Dat is de lezing van uh, de Syrische regering van de staatstelevisie. En er, dus ook een groot aantal mensen dat dat gelooft. Hier zagen we beelden van uh, kinderen die moedwillig waren doodgeschoten. Uh, we zagen beelden ja. van, de, van de lichamen uh, op televisie. Wordt dat daar dan verzwegen? Nee, oh nee, dat wordt uitgezonden. Alleen kijk, Syrië heeft nu de vlucht voorwaarts genomen. Kijk, dat er uh, met de artillerie, met tanks geschoten is... dat is nauwelijks te ontkennen, hebben ze dus ook niet gedaan. Hebben alleen vastgesteld, en dat klopt natuurlijk... dat uh, bijvoorbeeld die kinderen niet daardoor om het leven zijn gekomen. En uh, hebben vervolgens uh, uh, in twijfel getrokken wat daar dan precies wel gebeurd is. Hebben dus alleen gezegd, wij hebben het niet gedaan. En hebben gezegd, en dat is dan hun lezing... Terroristen hebben dat gedaan. En dat is dus ook wat je vanavond op het journaal ziet hier. Maar die terroristen, uh, is het aannemelijk... Uh, ja, hier wordt gewoon gezegd, dit, dit komt vanuit de Syrische regering... maar wordt daar in Syrië zelf ook over uh, gespeculeerd? Nou, nou, nou ja, niet als je achter de Syrische president staat of misschien wel binnen kamers. Kijk, de oppositie heeft natuurlijk een andere lezing. Die zegt dat uh, zijn door uh, Syrië ingehuurde uh, uh, bendes in, in burgerkleding die dat gedaan hebben. En dat is ook niet ondenkbaar, want dat is een, een veelbeproefd recept hier. Maar bijvoorbeeld ook in Egypte, in de Arabische wereld, in het algemeen, zie je dat het vuile werk soms opgeknapt wordt door dit soort bendes. Uh, dagloners in feite die worden uh, ingehuurd om een dag geweld toe te passen. En ja, dan kan de regering de handen in onschuld uh, wassen. En een andere mogelijkheid is nog weer... dat uh, er uh, daar in die regio waar die dorpen... Hè, Hula is een, een, in feite een verzameling dorpen... dat uh, daar onderling heel veel haat en leefde. En dat er dus een, een afrekening is geweest... van bijvoorbeeld mensen uit het ene dorp richting het andere dorp... is ook nog altijd niet ondenkbaar. Waarom zo bloedig? Is het is een bewuste tactiek om kinderen dood te schieten? Dient dat iets? Nou ja, dat, dat zal dan wel moeten. Want anders dan ga je niet kinderen doodschieten of, of doodsteken. Ik bedoel, wat bezielt je dan? Maar beantwoording van die vraag heel flauw een beetje... hangt af van uh, wie het gedaan heeft. Kijk, uh, als het uh, terroristen zijn geweest, dan juist kinderen... want dat is de essentie van terreur, dat je angst inboezemt. En dat doe je op deze manier wel heel effectief. Als het wraaknemen is geweest... Ja, dan zal het wel hele erge wraak zijn geweest van dat buurdorp... om het op zo'n manier te doen... Als het de Syrische regering is geweest, ingehuurde bendes, ja, dan tekent het aan waar deze regering toe in staat is. Dus de beantwoording van die vraag is natuurlijk heel erg afhankelijk van wie het uiteindelijk gedaan heeft. Ja, er komt een Syrisch onderzoek, uh, uh, Kofi Annan die hier vandaag is. En uh, de Russen bijvoorbeeld, die willen een VN-onderzoek. Het is maar te hopen dat we ooit antwoord krijgen op die vraag. Minister Roosentaal uh, heeft vandaag laten weten dat de ambassadeur van Syrië. Uh, persona non grata is geworden. Meer Europese landen hebben dat vandaag gedaan. Maakt ja. zoiets nog indruk? Ik denk het eerlijk gezegd niet...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 die de vader is van de gedachte uh, dat dit een soort keer, keerpunt wordt... in dit conflict, ja, ik zie het zelf nog niet helemaal gebeuren. Je bent al bij een persconferentie geweest van vn gezant Kofi Annan. Uh, ja, die ja. werkt aan een vredesplan. Ik kreeg vanuit de tv-beelden een beetje de indruk van een soort machteloosheid. Dat er, dat er eigenlijk niet zoveel is dat hij kan. Wat was jouw indruk? Nou ja, precies dezelfde. Kijk, er werd ook wel naar gevist. Maar je hebt natuurlijk een van de topdiplomaten van de wereld tegenover je staan. Dus ook al uh, uh, ligt hij s'nachts huilend in zijn bed, uh, dat zal hij nooit toegeven. En hij weet en dat weet iedereen, dat er geen alternatief is. Er gaat voorlopig niet gewapend ingegrepen worden. Dus hij heeft geen stok om mee te slaan. Er is geen plan B. Dus dit is het enige alternatief. Dus nog maar weer eens een keer hier in Damascus uitleggen... dat men toch echt die wapens moet neerleggen. Alsjeblieft, pretty please. Meer heeft hij niet kunnen doen. Wat ga je nog meer doen in Damaskus? Wat, wat hoop je daar nog uit te richten? Het, het blijft een uh, uh, systeem waarbij je heel erg onder controle staat. Dus morgen moet ik me daar voor een deel naar plooien... vergunningen regelen, want anders dan uh, word ik... Uh, zodra ik mijn microfoon buiten op straat uh, tevoorschijn haal... word ik gearresteerd. Dus dat zijn de eerste dingen. Um, ik vind het op zich wel interessant om uh, van de Syrische regering te horen... hoe zij tegen deze Nederlandse stap aankijken. En dan is het een kwestie van uh, kijken waar je kunt komen. Uh, ik mag nergens naartoe, tenzij ik achter de VN aanrijd, Dus dat ga ik proberen. Maar waar gaat die VN naartoe hoe veilig is het daar. Uh, zij bekommeren zich niet om mijn veiligheid. Dat is uiteindelijk, ja, moet je dat zelf oplossen. Dus dat wordt een dagkoers, dat wordt een dagafweging. Dag we zien uh, hoe ver we kunnen komen. Sander van Hoorn, veel succes vanuit de Syrische hoofdstuk dat Dank wel. Ja, de perfecte party, muziek voor de Zwarte Cross, want vandaag werd bekend dat ze daar gaat optreden. Miss Montreal, het nummer heet Just A Flirt. In Den Haag is onze politiek correspondent Hans Andringa. graag. Hans. Dag Pieter. Uh, ja, het debat over dat uh, vijf akkoord was vanavond. Uh, laten we het eens hebben over de positie van de VVD, want daar leek toch wel een beetje iets aan de hand te zijn vanavond. Ja, je merkte een beetje dat uh, de VVD uh, ja, vanavond uh, twee gezichten liet uh, zien. Wat we de afgelopen tijd hebben gezien, dat is dat uh, de VVD... Wakker lijkt te zijn geworden uit een roze droom... waarin het vooral vierde dat Mark Rutte premier was. En wat er met dat minderheidskabinet ook uh, gebeurde... het kon eigenlijk uh, geen kwaad voor de VVD... voor de positie van uh, Mark Rutte. In de peilingen was alles uh, oké. Okay. Maar na het mislukken van uh, die katshuisgesprekken over de bezuinigingen... de PVV die hield ermee op, zit allemaal een beetje tegen. Dat, uh, dat vijfpartijenakkoord dat daarna is gesloten. dat leek aanvankelijk wel goed te werken. Maar je merkt nu toch wel dat er steeds meer kritiek komt... en die lijkt zich vooral te keren tegen de VVD. En ook in eigen kring, hè? Hans Wiegel, uh, die, die, die mokte wat. Waarom is het eigenlijk vooral de VVD die, die daar nu zo'n last van heeft? Waarom treft het vooral de VVD? Ja, wat, wat je de afgelopen dagen hebt gezien... is dat de VVD uh, de enige partij is die zich echt heel erg lijkt aan te trekken... dat er ook uh, kritiek op dat akkoord is. Uh, bij D66 zijn ze vooral happy. Bij GroenLinks hoor je vooral uh, kijkers hoe groen het allemaal is geworden. De ChristenUnie die kan er ook heel erg mee leven. hetzelfde geldt voor, uh, voor het CDA. Maar op de een of andere manier is de druk toch groter bij uh, de VVD. En dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat er veel kritiek komt... van de PVV, van de Partij van de Arbeid en van de SP. Die richten hun pijlen allemaal op de VVD. En dan heb je dus uh, de situatie dat Mark Rutte het akkoord verdedigt... maar dat Stef Blok in de Tweede Kamer, de fractieleider van de, van de VVD... afstand neemt van het akkoord. Ja, hij laat het niet helemaal links liggen... maar hij uh, schept duidelijk wat ruimte tussen de handtekening... die onder dat uh, akkoord staat en uh, wat de VVD eigenlijk uh, werkelijk wil. Want... Uh, Blok die vertelde vanmiddag dat, dat het hart van de VVD niet bij dat vijf partijen akkoord ligt. We konden niet anders op dat moment. En hij probeerde dan ook een beetje de onrust en de onvrede in de eigen partij te dempen. Door vooral te benadrukken dat dit vijf akkoord, lenteakkoord of akkoord, hoe je dit maar noemen wil, niet meer is dan een tussenstandje. De VVD is goed voor haar handtekening onder het akkoord. Wij zullen ons hieraan houden totdat er een nieuw kabinet is. Zo'n nieuw kabinet kan dan met mandaat van de kiezer... ook andere keuzes maken. Dat is democratie. Ook in het verkiezingsprogramma van de VVD zullen we ongetwijfeld weer laten zien... hoe we met meer snijden in de overheid meer ruimte creëren... voor ondernemers, voor burgers en voor lastenverlichting. Maar in de tussentijd is echt de allereerste opgave... financiën op orde krijgen. Want lagere schulden betekent een lagere rekening voor onze kinderen en een betere toekomst voor Nederland. Stef Blok heeft vooral blik voor uh, de verkiezingen die eraan zitten te komen. Hij noemt nog even, en passant, de echte VVD-belangen... de ondernemers, het bedrijfsleven. En Blok moet natuurlijk vooral een goede uitslag zien te maken op 12 september. En dat hoor je. Maar wat is dan uh, de reden dat Rutte het, het akkoord juist zoveel verdedigt? Nou, Rutte was uh, premier van het minderheidskabinet... die na het mislukken van dat Katzenhuisakkoord uh, met lege handen stond. En als premier kijk je in zo'n debat niet naar uh, de eigen partijbelangen... maar neem je een beetje de positie in van uh, de vader des vaderland. Dus je bekijkt meer de nationale belangen. En uh, Rutte is dus meer geïnteresseerd nu in dit debat... over hoe zijn de reacties in het buitenland... Uh, de Nederlandse reputatie staat op het spel als betrouwbaar en stabiel land. Dat is natuurlijk de boodschap die Rutte in het buitenland wil verkondigen. En daardoor kan hij geen afstand nemen. Tenminste niet al te veel van dat akkoord. Want anders komen juist de belangrijkste doelstellingen van dat lenteakkoord in gevaar. Um, daarom. Oud-Rutte, ondanks alle bezwaren die hij ongetwijfeld ook heeft... bij dit akkoord, uh, vol dat het toch wel een goed akkoord is. Ik heb een stukje uit het debat gehaald... dat uh, Rutte had met uh, Diederik Samson van de Partij van de Arbeid. En die laatste die vindt dat de centrale eis in dat lenteakkoord... namelijk niet meer dan 3% tekort in 2013... dat je daar best wel wat soepeler mee kan omgaan... en dat het belangrijkste de komende jaren is banen en vertrouwen. Ik heb eerder gezegd, ik herhaal het vanavond, dat ik veel waardering heb... voor wat de vijf partijen tot stand hebben gebracht. Er ligt een akkoord dat bijdraagt aan de versterking van de economie... en aan gezonde overheidsfinanciën. Voorzitter, de premier had het over de vertrouwen van de financiële markten. De vertrouwen van mensen, van consumenten. Dat is ook gemeten. Na het lentaakkoord daalde het fors met als verklaring volgens het CBS... de maatregelen uit het akkoord... Wat is het antwoord van de premier daarop? Mijn antwoord daarop is volstrekt helder. Namelijk dat als je dit akkoord niet zou sluiten... dat uiteindelijk het vertrouwen van mensen enorm zou teruglopen. En daarom, mevrouw de voorzitter, is de lijn die de Partij van de Arbeid kiest... ook de onverstandige lijn. Voorzitter, negeert de premier dan gewoon de antwoorden die gegeven worden... door mensen op de vragen waarom verliest u het vertrouwen? En dan gaat het om hun baan. Dan gaat het om hun huis. Dan gaat het om koopkracht. Daar verliezen mensen hun vertrouwen.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 you <laughs> Ja, dat was het eh, bij Tijdenwijlen ook wel. Het waren eh, flink wat herhalingen met wat we vorige week hebben gezien. Maar eh, iedereen die heeft er wat geleerd. Eh, de afgelopen dagen heeft nog eens goed nagedacht. En wat je dus steeds meer ziet in deze debat... of het nu over dat, dat Europese stabiliteitsmechanisme gaat... of over het lenteakkoord zelf, zoals het afgelopen vrijdag... en ook eh, vandaag weer ging. Je ziet dat zo langzamerhand partijen hun standpunt steeds verder verscherpen. En dat het debat steeds meer gaat naar eh, verkiezingen wat daar de standpunten zullen zijn. Ja, en wat, wat uh, maakt het nog uit als uh, Hans Wiegel dan op de achterbank zit te muiten bij de VVD? Is dat lastig voor Rutte? Ja, dat is misschien wel een beetje lastig, maar uh, het is ook een blessing in disguise. Want uh, Wiegel is een echte VVD'er en zal de partij nooit echt gaan schaden. Hij legt nu precies de vinger op de zere plek en dat lijkt me juist heel goed voor de partij. Want Hans Wiegel is precies het vertiel dat de partij op dit moment nodig heeft om de, de onvrede te laten ontsnappen. Hans Andringa, dank uh, voor dit moment. We blijven in Den Haag, uh, want uh, daar hebben we als het goed is aan de lijn... Wim Kortenhoeven, Kamerlid voor de PVV. Goedenavond. Goedenavond. Want deze week komt de zoon van de verdreven Iraanse Sja naar Nederland. Dat is Reza Pavlavi, En u gaat hem ontmoeten, u gaat met hem praten. Waarom? Ik ben voorzitter van uh, die bijeenkomst die zal plaatsvinden in de overmorgen in het parlement. Uh, de heer Pavlavi heeft uh, via zijn uh, secretaris gevraagd of er belangstelling was voor een onderhoud... met Nederlandse uh, leden van de Nederlandse Buitenlandcommissie. Uh, ik heb daar positief op geantwoord en gevraagd... om uh, dan maar een officieel verzoek in te dienen... bij de voorzitter van onze commissie. Dat is gedaan. En vervolgens is mij de eer toebedeeld om uh, de bijeenkomst voor te zetten. Waarom vindt u het een interessante man om mee te praten? Uh, dit is uh, een man die een groep mensen vertegenwoordigt in Iran. Uh, de monarchisten, dat is een, een fractie onder de uh, Iraanse bevolking... Uh, het, het lijkt ons goed dat alle mensen die de moela's, de ayatollahs willen verdrijven... dat die gaan samenwerken. Daarbij moet je niemand uitsluiten. Uh, daarbij moet je ook de monarchisten niet uitsluiten. Zoals uh, de heer Pavlavi, die uh, ja, geen pretendent is voor de troon. Dat is wel eens gedacht, maar dat, dat heeft hij gezegd, is hij niet. Maar wel iemand die een bepaalde richting in het denken... van een deel van de Iraanse bevolking vertegenwoordigt. Heeft u al uh, een vraag voorbereid die u hem heel graag wilt stellen? Wij gaan een introducerend gesprek met hem voeren. Dat wil zeggen dat ik natuurlijk een aantal vragen heb. Maar we willen eerst van hem weten uh, wat hij zelf denkt te kunnen uh, veroorzaken in ten positieve. Uh, waar het gaat om een regime change in, uh, in Iran. Dus we luisteren eerst maar eens beleefd wat hij uh, aan, aan, uh, aan voorstellen heeft. En wat hij aan mogelijkheden ziet. Het is niet een man met een grote organisatie. Het is een man die uh, ja, vanwege zijn uh, geboorte een bepaalde... Uh, stem kan hebben in het debat en daar horen wij uh, graag naar en ik, ik heb natuurlijk een aantal vragen maar daar ga ik nu op vooruit lopen Thomas Erdbrink is onze correspondent in Iran, uh, Goedenavond, Thomas Hallo wat, wat, wat, wat is dat voor man Reza Pahlavi. De, de, een soort kroonprins of hoe moet je dat zien, wat is het voor man nou, ja, meneer Koeterhoeven zei het al, het is een, het is een man die uh, zijn bestaansrechten uh, heeft te danken aan het, het feit dat hij uh, de zoon is van uh, ja de voormalige Shah van Iran, Mohammed Reza Pahlavi en uh, zijn vrouw uh, Farah. Uh, uh, nou ja, het verhaal van de Iraanse revolutie mag bekend zijn. Uh, de familie is gevlucht nadat er miljoenen en miljoenen hier de straat op gingen... om uh, de Shah te verdrijven uh, in wat toch wel de grootste revolutie in het Midden-Oosten ooit is geweest. En de, de absolute gebeurtenissen op het Agierplein in het niet doen staan. Nou, daarna hebben ze, heeft de familie door de regio gezworven... Uh, uh, de Shah is overleden in Egypte in, uh, in 1981, als ik het wel heb. En uh, ja, daarna uh, werd deze jonge uh, troonopvolger, wat hij nu dus niet meer wil zijn blijkbaar, uh, ja, in de oppositierol uh, geduwd, uh, al dan niet met de gouden lepel in zijn mond. Nou, hoe goud is die lepel nog? Want, want heeft hij vermogen? Waar verdient hij zijn geld mee? Um, dat is wel een beetje de vraag. Uh, natuurlijk heeft de Sja uh, zijn schaapjes wel op het droge gebracht... Uh, voordat hij hier het land werd uitgejaagd. Uh, maar... Um, uh, ja, hoe de familie Paglavi zich uh, nu onderhoudt, dat weet ik niet. Er uh, zal veel geld zijn. Ik kan me ook voorstellen dat uh, de, de jonge troonopvolger uh, zich uh, ja, met inlaat met, met, met politieke geldschieters... die bijvoorbeeld het doel hebben, zoals bijvoorbeeld de partij van meneer Kortehoeven... om regime regimes, uh, uh, dus om hier de geestelijke ten val te brengen, om daarmee in zee te gaan. Want heeft hij een agenda, kun je dat zo zeggen? Hij heeft niet echt een heel duidelijke agenda. Ik heb wel eens iemand uh, gesproken die hem uh, had geïnterviewd recent, En daar in dat interview had hij gezegd dat zijn favoriete tijdschrift de Sports Illustrated is. Um, hij, hij is inderdaad een monarchist. Hè, dat is hij dus van geboorte. En wat betekent dat nou eigenlijk? Dat is absoluut een groep mensen hier in Iran die graag zou zien dat... De tijd van de Shah terugkeert, en dat zeg ik mee. De tijd van de Shah, want daar bedoel ik niet mee. Misschien de, de Shah zelf aan zich, maar dat het, ja dat Iran weer terugkeert. Tot, uh, uh, ja, ja, aan de, dat het weer koestert aan de, aan de, aan de borst der naties En niet meer zo geïsoleerd door het leven gaat als het nu onder de moela's is. Nou, die, die mensen kijken naar het verleden. Iraners kijken, kijken overigens heel graag naar het verleden. Uh, en zien dat in die tijd alles mooi was. Pracht en praal. En waarom hebben we die revolutie toch gemaakt, zeggen veel mensen nu. En, uh, en deze ja, man, die man vertegenwoordigt die, die nostalgie. En Meneer Kortenhoeven, Sports Illustrated. Dat lijkt mij een, een tip voor de voorbereiding misschien. Dat, dat hij daarvan houdt. Nou, is het, kijk, de, de, er, er zijn natuurlijk allerlei verhalen over dit soort mensen. Uh, iemand die een beetje in de jet-set geleefd heeft. Uh, waar het om gaat is dat hij nu een stem is die mogelijk uh, kan helpen om die vreselijke moela's onder dat terroristische regime uit Teheran te verjagen. Net zoals zijn vader destijds is verjaagd... is het nu tijd voor een nieuwe regime change. De, de, de opvolgers van Khomeini... die de hele wereld uh, denken te kunnen terroriseren... Uh, die moeten vertrekken. En wij moeten zorgen dat we dat faciliteren. Het alternatief is te vreselijk... voor, uh, voor uh, contemplatie hier. Dus ik wil uh, uh, ja, toch ook sonderen... waar hij mogelijk een, een, een rol zou kunnen spelen... Maar faciliteren... in het, van het, het faciliteren? van het verzet. Hoe bedoelt u faciliteren? Want... Hoe, hoe kunt u deze man faciliteren? Nou, door hem een podium te bieden. Uh, hij kan uh, overmorgen met uh, de buitenlandcommissie van de Tweede Kamer spreken. Uh, die kunnen daarmee doen, uh, ja, ik ben ook lid van die commissie, we kunnen daarmee doen wat we, wat we willen. Uh, we kunnen uh, ja, uh, uiteindelijk eens een, uh, ja, misschien eens een, een overleg helpen faciliteren tussen de monarchisten en andere uh, groepen, uh, ook de de republikeinen uh, die uh, over de hele wereld uh, zijn uh, uitgezwaaid, uitgewaaid na de revolutie. Uh, vergis u zich niet, er wonen heel veel Iraniërs in het buitenland. Heel veel Iraniërs in de Verenigde Staten, maar ook in Europa. Dat zijn over het algemeen heel succesvolle mensen die misschien met z'n allen een vuist kunnen maken... die het volk van Iran ondersteunt in uh, het uh, realiseren van een regime change. Ja. Uh, daar heb je alle Iraniërs voor nodig. En maar deze om mensen de... uit te sluiten uh, uh, maak je het probleem denk ik alleen maar groter. Maar de Sja zelf, de, de, de vader Shah, zeg maar, die was een groot voorstander, een trouw bondgenoot van Israël. Weet u hoe het met die zoon zit? Nou, de Sja was niet alleen een bondgenoot van Israël, hij was een bondgenoot van het Westen. Uh, uh, in Teheran liepen de meisjes in minirokjes uh, tot 1979. En toen kwamen de moela's, de ayatollah's. En werd het land in een gijzeling gedrukt, het volk in een gijzeling gedrukt van die theocraten. Uh, wat uh, Pavlazi precies wil, dat gaan wij aan hem vragen. Morgen heeft hij een bijeenkomst in Den Haag, een openbare bijeenkomst, deels openbaar. Uh, en overmorgen spreekt hij met de Kamer. We gaan hem daarover over horen. Wij willen graag weten wat hij... Kan doen voor zijn volk en mogelijk uh, kan hij een rol spelen in het, uh, in, het, in het maken van een blok van alle uh, fracties die buiten en binnen Iran uh, uh, bestaan die zich tegen dit terroristische regime willen verweren. Thomas Erdrink, um, speelt deze man nog enige rol in, in Iran zelf? Is hij is bekend bijvoorbeeld? Ja, hij is absoluut bekend natuurlijk. He, iedereen kijkt uh, graag naar de pracht en praal van het verleden, zoals ik, zoals ik net al zei. Maar ja, het is natuurlijk ook een controversieel figuur. Iran is een land dat, uh, ondanks... Uh uh, de, de, de, de, de, de mening die de heer Kortehoeven ervan heeft. Uh, het land is dat geweldig is veranderd de afgelopen dertig jaar. Uh, misschien zijn de geestelijke hetzelfde gebleven. Maar de bevolking is, is absoluut de tot de hoog, meest hoog opgeleide uh, uh, mensen hier in de regio. Of die mensen nou, steunt aan te trappen dat, dat er in Nederland uh, zal worden bekokst over dat republikeinen en monarchisten de handen ineens zullen sluiten om uh, de troonopvolger. Uh, van de verdreven Shah weer als hun leider te kiezen. Ik denk dat die tijd gewoon een beetje verdreven is. Dat, dat, dat, dat die tijd niet meer bestaat. Dat, dat, dat mensen in het Westen uh, soort van handjes kunnen helpen... met wie er aan de macht komt. En dat vind ik, ja, als ik per een mening mag hebben... vind ik een goed ding. Ik denk dat de Iraanse bevolking zelf uh, het lot in eigen hand moet nemen. En die hebben en, geen hulp ja. nodig op dit moment uh, uit het buitenland. Wim Kortenhoeven nou, van de, de PVV de en Thomas Erdbring vanuit Iran. Hartelijk dank. Graag gedaan.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 Situations werd gezongen door Jack Johnson. Simone van der Vlucht, goedenavond. Goedenavond. We kennen u al van bestsellers als De Reunie, Herfstlied, Op Klaarlichte Dag. Allemaal uh, spannende thrillers. En deze week een, een nieuw boek. De Ooggetuigen is de titel. En dat is ook het uh, geschenk dat je krijgt als je voor 12,50 euro boeken koopt... in de maand van het spannende boek. En daar zit je natuurlijk zo aan. Uh, nou ja, meteen ja. maar de belangrijkste vraag. Wie heeft het gedaan? <laughs> Ja, zal ik daar eens uitgebreid antwoord op gaan geven? <laughs> nou, nee, vrouwen, vrouwen kunnen toch nooit geheimen bewaren? Dat zeggen ze toch altijd? Is dat zo? Nee. Nou ja. Volgens mij kunnen vrouwen dat heel erg goed. Nou ja, laten we het dan maar eens hebben over het ambacht van, van het spannende boek. Uh, het schrijven van een thriller. Wat is um, de absolute kunst die je als schrijver moet verstaan... om een goede thriller te kunnen schrijven? Uh, ja, je moet natuurlijk een hele strakke spanningsboog kunnen hanteren... En uh, de lezer net genoeg informatie geven om, om verder te willen lezen... Uh, vragen op te roepen, maar niet te veel vertellen. Maar ja, het verhaal wel weer duidelijk houden. En dat is, uh, dat is elke keer weer een hele puzzel. Het gaat natuurlijk allemaal om het plot. Weet u het plot zelf al als u begint met schrijven? Of bedenkt u dat zelf ook gaandeweg? Nee, ik uh, begin altijd pas als ik mijn laatste regel weet. Want dan weet ik zeker dat ik uh, niet vast kan lopen... En ik heb een hekel om, uh, ja, om te werken en dan alles weer opnieuw te moeten gaan doen. Dat vind ik een beetje zonde van mijn tijd. Dus ja, ik, en zeker met het thrillersgenre moet je natuurlijk wel alle. Dit is ook een soort thriller. Dat, dat u dan ineens. is heel weg... strak. Oh, Dit is spannend. Zou ze nog terugkomen? Ja, bent u ik daar ben nog? er nog? Hoor. Ja, oh nee. Dat ja, zo'n geluidje dat vind ik pas spannend. Maar een goed plot. Maar, maar, wat, Hele verhalen wat... houden <laughs> ja. wat, wat, wat is het perfecte plot? Waar moet het aan voldoen? Het perfecte plot? Ja, wat, wanneer is een nou, plot het goed? Natuurlijk altijd gewoon een, uh, het moet natuurlijk echt altijd een verrassing zijn. Iets wat je echt niet ziet aankomen. En het leukste is als je je lezer zo meeneemt en zo stuurt... dat hij denkt, van ik weet precies hoe het in elkaar zit. En dan bij die laatste bladzijde toch even anders... Maar een thriller kan ook uh, gedreven worden door, uh, door een andere spanningsopbouw. Namelijk dat je het wel weet, maar dat je ben heel benieuwd bent... hoe degene die zich daaruit redt. Dus ja, je hebt een heleboel verschillende soorten spanningsbogen in een thriller. Ik ken schrijvers die, uh, die prachtige literaire boeken schrijven... en daar ook succesvol mee zijn. Maar die zeggen, ja, ik ben niet heel goed in het maken van een plot. Die, die kunnen weer andere dingen. Is het echt een aparte ja, kunst? Ja, dan moeten ze dat vooral gaan doen. Ja. Ja, ik vind gewoon dat een thriller moet spannend zijn. En het is leuk als uh, de hoofdpersoon ook allemaal mooi uitgebouwd worden En als het nog wat literaire kenmerken heeft. Maar het moet vooral spannend zijn. Daar lees je een thriller voor. Doet u veel onderzoek voor u begint aan zo'n boek? Want uh, het gaat vaak over, over misdaad en dat soort dingen. Moet je dan ook echt uh, je wentelen in de wereld van de misdaad? Um, ja, je moet er wel wat van af weten. In mijn nieuwste boek uh, beschrijf ik namelijk uh, het leven van een rechercheur. Ja, dan ontkom je natuurlijk niet aan politiezaken. En uh, die neem ik niet met een korrel zout. Ik wil wel dat het echt allemaal klopt. Dus je moet je heel erg gaan verdiepen in een hele andere beroepsgroep. En hoe doet u dat? Uh, nou, voor dat boek heb ik uh, de hulp gekregen van uh, de afdeling uh, moordzaken van uh, de regionale recherche Noord-Holland. En daar viel u weer weg. Dit zou, dit zou ook een soort... moord. Uh... Noord. Ja. U kreeg ja, gezond, hulp van de recherche. Ook nooit, uh... Ja, u ja. Viel, viel hier weer even weg. Nou ja. Maar u, u kreeg hulp ja, van, van de, is de is afdeling moordzaken. Laat ja, laten die dan, laten in, dan echt uh, alles zien van hun, van hun werkwijze? Nou, ze, ze, het is meer dat ze met mij meelezen in mijn boek... en mijn vragen beantwoorden. Ik ga natuurlijk niet mee uh, naar een plaats delict. Daar heb ik niks te zoeken. Zou u het wel willen stiekem? Nee, ik vind dat uh, niet ethisch. Ik vind echt dat ik daar niks te zoeken heb. Dat vind ik, uh, zou ik heel respectloos vinden eigenlijk. Heeft u een soort fascinatie wel voor, voor misdaad... Of, of hoeft dat niet om vreders te schrijven? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik heb gewoon wel een fascinatie voor spanning en uh, spannende verhalen... maar niet per se voor misdaad. Ik, doe, ik schrijf ook historische romans en uh, die kunnen ook heel spannend zijn. Moet het eh, toch maar even over de misdaad? Hè? Moet het altijd worden opgelost? Zou je ook een thriller kunnen, kunnen schrijven waarin het einde altijd open blijft? Uh, ja, dat kan, ik, dat kan ik me wel voorstellen. Hoewel ik wel denk dat dat een beetje onbevredigend is voor de lezer. Maar ja, misschien wel. Ja, het is misschien onaardig voor de lezer, inderdaad. Want die, die hoopt heel ja. erg op die, op die ontknoping. Want, want daar, daar gaat het natuurlijk over. Ja. Uh... En het is ook een beetje makkelijk, natuurlijk. Ja, ja, misschien. Wie zijn eigenlijk uw, uw grote voorbeelden in de, in de wereld van de thriller? Ehm um... Ja, ik, ik lees eigenlijk zoveel thrillers. En ik heb niet echt duidelijke namen van daar lees ik nou alles van. Dat, dat, dat heb ik eigenlijk. Ik ben een nou alleslezer. En uh, ja, soms heb ik van bepaalde schrijvers dat ik een boek heel goed vind. Maar tweede weer niet zo heel goed. Dus ja, dat, dat, dat heb ik niet zo. Maar zijn er meeste werken in, in de wereld van de thriller? Zijn er tijdloze boeken die iedereen altijd zal blijven lezen? Uh, ja, ik denk uh, dat een boek als uh, A Kiss Before Dying. Maar dan nou ben ik eventjes kwijt wie dat geschreven heeft. Terwijl het normaal altijd op mijn puntje van mijn tong ligt. Maar dat vind ik wel een boek uh, dat iedereen gelezen zou moeten hebben. A Kiss Before Dying. Nou, we zoeken wel op wie, wie het... Ja. Uh, maar is het, staat het ja, op, op dezelfde voet als, als de, echte, ja, ik noem het toch maar de echte literatuur inmiddels? Uh, het genre van een thriller? Ja. Nee, dat denk ik niet. En ik hoop ook eigenlijk niet dat dat gebeurt. Nee, ik denk het... dat die beide genres uh, ja, gewoon uh, apart uh, van elkaar moeten bestaan. Oh, ja, nee. Ze zijn sterk op hun eigen manier. Maar het een heeft toch iets plechtigs, hè? De, de, de literatuur en de ander wordt vaak toch gezien als, als, als voor, lekker voor op het strand. Of, of is dat niet meer zo? Uh, ja, ik denk wel dat thrillers meer uh, ter, uh, ter vermaak zijn. En dat je er dus snel... Ja, daar gingen we weer. Oh, nou ja. Maar ben ik nog verstaanbaar? Ja, u bent verstaanbaar, maar intussen <laughs> raken we ook door de tijd heen. Dus ik, ik zal nooit weten hoe, hoe dit gesprek afloopt... Wat, wat nou eigenlijk nee, het... Nou ja, dat past dan ook wel weer goed bij het Ja. Het was een, een gesprek waarvan we het uiteindelijke plot altijd moeten gissen. Ja, het onbevredigende einde. Onbevredigend, ja. Simone van der Vlucht, hartelijk dank. Donderdag begint de maand van het spannende boek. En het eh, boek dat daarvoor geschreven is, De Ooggetuigen... dat krijg je dus eh, cadeau wanneer je ter waarde van 12,50 euro aan boeken koopt. Hartelijk dank. En dit was ook eh, met het oog op morgen voor vanavond. Morgenavond is er weer een oog. En straks... Op deze zender Casa Luna. En daarin ontvangt Guylaine Plach tel Koenderink. En hij is de oprichter van Nofilo, een trainingsbureau voor hoogbegaafden. En hij presenteert zijn boek De Zeven Uitdagingen. Ik dank u voor het luisteren en ik uh, wens u nog een fantastische nacht. nacht, vrienden. Es wird tijd für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Steen en a kiss before dying wordt geschreven door Ayawa Leffing. Goeie nacht.